Zo, lieve vrienden, lieve mensen, uh, vanavond weer een hele goede, goede avond. Mijn naam is uh, uh, Yvonne Hagelaar, Ratelband. En ook nu weer bedank ik je voor, uh, voor, het, um, voor jouw keuze om uh, naar mijn uh, lezing te luisteren, lezing, een meditatie, zo je wilt. <coughs> ik had zojuist uh, erg veel problemen met het opnemen, ineens deed hij het niet meer, nou, dat kan toch zomaar gebeuren en eh, ja, ik heb dat nogal eens een, keer, een paar keren in het verleden gehad en ja, ik wist niet meer wat ik toen, toen goed deed, dus ik heb hem maar even op systeemherstel gezet en dat hielp. Maar ja, af en toe word je daar helemaal gek van, zoals dat heet, maar goed, we gaan weer vrolijk verder en ik ben gewoon weer steeds opnieuw begonnen. En uh, ja, ik heb natuurlijk ook wel eens in het begin, begin gehad dat ik uh, heel vrolijke lezing stond in te praten en, uh, en dan later merkte dat hij uh, helemaal niet opgenomen had. Dus uh, dat was ik nu even voor. Dus daar leer je veel van. Dat is het positieve ervan. Maar goed, we gaan beginnen. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik heb, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en eh, maak die verbinding die je in jezelf hebt, dat is even boven je navel, in je zonnevlecht, maak daar de verbinding mee met het licht buiten je. De zon, een kaars, het licht, of je doet je ogen dicht en je ziet het licht in een, in een hele hoge sfeer, oogentrilling, en je verbindt je daarmee. Voel maar, dat doet wat, doet wat met je. Voel dat licht binnen in jezelf. Misschien zeg je wel, nou ik voel helemaal niks hoor, maar dan werkt het toch. Het werkt altijd. Ook al als jij niets voelt of denkt, nou bij mij zal het wel niet zo zijn, maar dat is wel zo. Dus, Adem rustig in, hou je adem even vast en adem rustig uit. En kijk eens even of je alle beslommeringen van vandaag van je af kunt laten glijden. Je kunt er niets mee en je hebt nu de keuze gemaakt om hier even rustig naar te luisteren. Ja, dan zou ik zeggen laat alles los. Ook al is het nu ochtend dat je luistert, want dat kan ook. Dan toch als je zorg op zetten. En gewoon lekker luisteren. Je verbinden met het licht. Kijk maar alsof je op een afstand van de aarde kunt kijken. Dan zie je die blauwe planeet. En dan zie je daar in de verte de zon... De maan, de sterren, de andere planeten. En zie hoe die zon daar onwaarschijnlijk stilstaat. En de aarde daaromheen gaat. De volgende tekst, nou, die ik zo meteen ga voorlezen dan. Die komt uit een van mijn vorige lezingen. En alhoewel de tekst die universele waarheid bevat en door mijzelf gemaakt is en dus ook begrepen is, is het toch dat als ik hem nu nalees, bedenk dat het hier toch steeds, iedere keer, allemaal en helemaal overgaat. Dat het daarover gaat in ons leven, hier op aarde. Dus laat ik beginnen met mijn eigen tekst. <tiek> Hoe het gaat, gaat het. Als het goed met je gaat, is het gemakkelijk om dankbaar te zijn. Als het tegen zit, is het gemakkelijk om in een diepe zwarte gat te verzinken. Het is niet eenvoudig dan juist dankbaar te zijn om de zogenaamde negatieve dingen te te beleven. Indien begrepen, is het eenvoudig om dankbaar te zijn om alles wat in je leven gebeurt. Als je de samenhang ziet en begrijpt, kun je niet anders dan danken. De samenhang van de dingen is geaccepteerd en begrepen. En een diep gevoel van liefde is. Tot zover deze tekst. Ja, het gaat er dus om dat we hier op deze aarde allemaal, alle mensen, de gebeurtenissen nodig hebben om daarvan te leren. En dan kun je zeggen, ja sommige mensen maken wel heel veel mee. Nou, die moeten we misschien wel heel veel leren. En sommige mensen maken haast niks mee. Dat zou kunnen, maar misschien weten ze heel goed hoe ze, de, hoe ze deze dingen in zichzelf omdienen te draaien naar positiviteit. En daardoor de vrede in zichzelf te bewaren. Want gebeurtenissen die op je afkomen en die we negatief kunnen noemen, die we het kwaad kunnen horen. En hebben wij mensen dat eigenlijk hebben wij mensen dat eigenlijk door dat het kwaad niet echt bestaat, zoals je dat vaak hebt kunnen horen van mij. Het bestaat alleen op dat bepaalde moment omdat jij er nog niet mee om kon gaan. Het is een. Ervaring die je nog niet had meegemaakt en die je ziel wil meemaken om te begrijpen. Het komt dus uit je eigen gedachten. Uit de wirwar van gedachten over een gebeurtenis waar je het even heel moeilijk mee hebt. Nou, kun je ermee omgaan, zoals ik daar straks al zei dan is het allemaal zo gemakkelijk en nauwelijks het bespreken waard. Zo lijkt het. Maar er zit een diep, diep denken achter, om tot zulke eenvoudige woorden te komen, om het te begrijpen. Ik zal, ja, een poging, hoe ik het noem, ja, ik zal deze lezing hier aan wijden, dat je, Misschien met mee kunt lopen in het denken hierover na. En dat je dat misschien zelf in je eigen denken kunt leggen. Want toch is die bepaalde gebeurtenis die je dan meemaakt zo belangrijk voor je. Dat je er misschien wel hartkloppingen van krijgt. Je slaapt misschien helemaal niet of heel slecht. En het lijkt, en het is ook zo, alsof je totaal in de emotie van de gebeurtenissen vastzit. Je kunt nauwelijks meer normaal denken, normaal, tussen aanhalingstekens, en je zit werkelijk vast in een bepaald denkpatroon waar je maar moeilijk uit kunt komen. Het zijn hersenspinsels die je helemaal vastzetten. dan lijkt het heerlijk om daar met anderen over te praten. En vaak uh, komt daar een, een, een roddelen uit, een, je gelijk willen halen. Maar misschien spreek je er ook wel met een ander over om een andere benadering te vinden, mocht je het geluk hebben dat die ander jou daarop kan wijzen. Het is dus je eigen onwetendheid dat je er niet mee om kunt gaan. De onwetendheid die je vast blijft houden, onwetendheid in het denken vanuit het verleden en onwetendheid die je de gebeurtenis negatief laat ervaren. terwijl er wellicht toch iets anders aan de hand is. Maar het is soms je eigen theatrale gedrag, emotionele gedrag, dat je belet om vanuit een ander standpunt te kijken. Ja, ik hoor het al. Ja, dat hebben vrouwen alleen maar. Nou, dat dacht je maar. Mannen hebben dat ook. Ze zullen het alleen niet zo snel uiten. Maar ook in hen zit een weerwar van gedachten. En juist waar gaat het om? En dat gaat voor alle mensen, geldt voor alle mensen. Het is niet anders dan een, ja, vast blijven zitten in een, in een beperkt denken. Om niet uit dat gevoel te komen. Uh, ja, laten we zeggen, een, een, het is een soort onwil dus. Om volslagen, eerlijk te kijken naar jezelf. Daarom zit je zo, zo vast daarin. En geloof me, dat is zo moeilijk om voor jezelf de beslissing te nemen om eerlijk naar jezelf te kijken. Durf je het aan? Wat is het dat je zo irriteert? Waar heb jij een steekje laten vallen? Nou hoor, als je eerlijk, dus werkelijk volslagen, eerlijk bent naar jezelf, dan weet je nu ineens wat jij anders had kunnen doen. Waar jouw fout, je had het dus ook anders kunnen doen, ik vind het woord fout altijd iets akeligs, alsof het definitief is, maar goed, maar waar jouw fout lag in het antwoord bijvoorbeeld, dat jij had kunnen geven, dus een antwoord gegeven, maar je had dus ook een ander antwoord kunnen geven. In het gedraai bijvoorbeeld, om maar niet eerlijk naar jezelf te kijken en de ander verantwoordelijk te laten zijn voor jouw falen, voor jouw irritatie. Het gedraai bijvoorbeeld dat je niet had hoeven te doen. Dan word je kwaad op de gebeurtenis. En op al die anderen wellicht die daar mee te maken hebben. Terwijl je ook bij jezelf te raden had kunnen gaan. Want je was gewoon kwaad op jezelf. Dit is niet anders dan een weg hoor, om bij jezelf te komen. Als je daar eens van uitgaat, dat je kwaad was op jezelf... Zonder al te veel protesten op dit moment in je hoofd, als je dit hoort. Maar, maar het rustig laat gebeuren. Dus dat je de gedachte had dat je kwaad was op jezelf. Dan kom je tot verrassende gedachten. Dan breekt er iets op. Dan zou je kunnen zeggen dat die ziel iets nou, dat die, die muur om je ziel heen iets openbreekt. En dan zie jij waar jij het anders had kunnen doen of anders had kunnen zeggen. Dan weet je gewoon dat je eerlijk had kunnen zijn. Maar ook dat je vanuit je ziel, vanuit je liefdegevoel, naar de ander had kunnen kijken zonder bang te worden dat je weggezet zou worden. Dat je beledigd zou worden. Maar dan kun je rustig luisteren naar de ander en kalm tot jezelf komen. Rustig luisteren wat de ander zegt. Goed voelen wat er nu eigenlijk precies gezegd werd. zonder gelijk je hakken in het zand te zetten. Als je rustig bij jezelf blijft en je voelt dat je vanuit je ziel denkt, echt, het is niet anders dan een gewone beslissing hoor, die je zelf neemt, dan kom je tot rust en ben je in staat om kalm af te wachten. Om kalm af te wachten. En op het juiste moment, vanuit je ziel, dat te kunnen zeggen. Wat je diende te zeggen. Misschien kun je dat niet meteen. Misschien moet je daar wat ruzies over laten gaan. Maar op een gegeven moment kun je dit. En dan kun je de ander laten. En hoe het dan afloopt, nou zou ik niet kunnen zeggen. Je hoeft je daar ook niet druk over te maken. Druk maken, dat komt uit je ego. Het laten komt uit je ziel. Maar er is iets geklaard. De lucht is weer helder. Je hebt dat vage gevoel van jezelf weggevaagd. Kun je begrijpen... Dat die ander ook met zijn ego aan het stoeien is. Net zoals jij dat hebt gedaan. Het is voor die ander ook lastig om bij jezelf te blijven. En eerlijk naar zichzelf te kijken. Heb je daar wel zagen en hoe moeilijk dat is voor die ander. Die ander net zo ziet te worstelen als jij dat doet. En kun je daar mededogen voor opbrengen? Omdat de ander net hetzelfde is als jij. Exact hetzelfde. Het is dus een waarheid die binnen in jezelf tot bloei kan komen. En die je in staat brengt om te zien dat licht en duisternis, goed en kwaad, alleen maar betrekking hebben op het moment waarop jij het moeilijk hebt. Waarop jij naar de dingen kijkt. Ben je daar doorheen en heb je de juiste gedachten binnen in jezelf gehad, dan kom je in het moment van de vrede, de vrede in jezelf. Dan is dat wat je tot voor kort zo woest maakte. Kwaad maakte, geïrriteerd was, waardoor je hartkloppingen kreeg, volslagen weg. En kun je tot je verbazing wellicht in gewoon slapen en juist in alle rust? En zo is de kennis van het goede. En het kwade. Op het ene moment is het kwade het negatieve, zoals jij het ziet. Als je, nou laat ik het zo zeggen, op het ene moment is het kwade het kwade. En als je vanuit je ziel, vanuit de liefde van je ziel hebt nagedacht dan bestaat dat kwade niet meer. En heb je jezelf, heb je jezelf veranderd in het goede. En ook jouw blik op die situatie. Je laat je dan ook nooit meer daardoor meeslepen. Je ziet duidelijk dat dat waar in je denken, vanuit je ziel, niet vanuit je ziel komt, maar vanuit je ego komt. Dan laat je je daardoor nooit meer meeslepen. denk je, totdat er weer andere gebeurtenissen op je pad verschijnen en het denken soms weer van voren af aan weer begonnen kan worden. Maar nooit meer in die vorm waarop je je, je, je gedachten eerst richt. Je zou dan ook kunnen zeggen dat je de weg naar de vrede in je eigen hart nu gevonden hebt. Dat kan. Maar om je te testen, en dat doet het leven, en omdat het leven op aarde zo ontzettend veel eh, situaties, zoveel vormen kent, krijg je steeds weer een andere vorm van de gebeurtenissen op je bordje. En misschien vind je dat allemaal wel ontzettend vervelend. Maar jij hebt zelf voor dit leven gekozen. Dus... Alles wat er in jouw leven gebeurt, vanuit jouw zicht, is jouw verantwoordelijkheid. Dus jij kunt het ook aan. Jij kunt er in principe ook mee omgaan. Dat wil dus zeggen, dat jij zeer goed in staat bent om je om de juiste weg in je denken te vinden, om uit dat geweerwar, uit die duisternis, die weg te vinden naar je hart, naar, je, naar de vrede in jezelf. Dat zijn juist de emoties die je weg laten drijven van dit. Eenvoudig denken. En ja jongens, het heeft mij ook levens en levens gekost, voordat ik hier eindelijk achter was. En het is zo'n waarheid. Het is jouw zicht op het goede en het kwaad. Dan nou, kan ik werkelijk zeggen, het kwaad bestaat niet. Echt. Je moet er alleen maar weet van hebben en het en de weg vinden naar de vrede in jezelf. We hebben er allemaal levens en levens en gebeurtenissen en gebeurtenissen eh, hebben we meegemaakt om hier te komen. Om op die eenvoudige gedachte te komen. En dan denken we allemaal dat het iets heel ingewikkelds moet zijn om bij jezelf terecht te komen. Nou nee dus. Het is zo simpel. Misschien kan, eh, kan ik het eens uitbeelden, dat je het, ja, dat je het voor, je, voor je ogen ziet. Zie, zie het zo voor je, dat je, een, eh, dat je graag naar de overkant wil gaan. En je hebt een heel veld voor je, een heel groot gebied voor je. En je kunt daar alleen maar komen door op hele hoge palen te lopen. Je kunt dus niet op de grond lopen, je kunt daar alleen maar, als je, je ene voet op een paal zet, en dan heel voorzichtig naar de volgende, en zo kun je dus door een woud van palen, op bovenop die palen, kun je lopen om de overkant te bereiken. Alleen, er is een maar bij. En je ziet al die palen in dat veld opstijgen. En ik zei al, er zit er maar bij, want je weet diep van binnen dat je op de juiste palen moet staan, wil je de overkant bereiken. Je weet heel goed van binnen dat als je niet goed nadenkt en de verkeerde keuze maakt, je op een paal komt te staan die je met een vaart naar beneden laat vallen. De afgrond in. Maar ik maak het wat enger natuurlijk. Het is dus zaak om zorgvuldig je gedachten te ordenen, om op de juiste paal je voet te kunnen zetten. Dus als je zou denken, nou, het is allemaal niet mijn verantwoording hoor, het is de schuld van de ander... Nou, op de eerste paal val je al met een klap de afgrond in. Dat is dus een gedachte die je wel mag hebben, maar hij brengt je nergens. Hij brengt je niet naar de overkant. Dus je blijft nog even aan de kant staan en je denkt, voilà, een enge toestand. En het zweet breekt je uit. Maar zo gaat het in je eigen leven ook. Het gaat er dus om... Dat je op die juiste paal je voet neerzet om in de volgende gedachte, de volgende paal te kiezen. Je hebt de keuze. Je mag op die staan en op die, maar je weet niet welke gedachte daarbij hoort. En eigenlijk, nu je het weet, weet je het precies. Want in je gevoel stap je op de juiste paal. En dat is geen toeval, nee, je hebt er goed over nagedacht. Dat heb je in jezelf laten bezinken. En je bent erachter gekomen dat het eigenlijk zo eenvoudig was. Dus je stapt gewoon als vanzelf, want het lijkt dan zo eenvoudig, op de juiste paden. En dan heb je tot een goed einde gebracht en ben je aan de overkant gekomen. Ja, en nu is het niet meer zo moeilijk voor je. En ben je eigenlijk wel opgelucht dat je het zo goed hebt gedaan. Maar ook dat kan je weer terugzetten als je arrogant in jezelf gaat denken. Dan komt er weer een gebeurtenis in je leven waardoor je weer even, en, nou laten we zeggen, teruggezet wordt. Dus ook daar moet je dan weer vanaf. En dat is waarschijnlijk waarom mensen ook zeggen, ja, het is allemaal zo moeilijk. Maar in feite is het allemaal heel eenvoudig, want je weet het van binnen allemaal al. Dan zou je je kunnen afvragen, waarom doe je het dan nog? Ja, dus er komen steeds weer nieuwe gebeurtenissen voor je op. Die reizen vanuit het niets... In je leven, gewoon op een dag. En die worden zomaar voor je neergelegd. Soms volslagen onverwachts. En soms heb je er gewoon op zitten wachten tot het een keer zou gebeuren. Want je had wel de waarschuwingen gehoord in jezelf. Maar op een gegeven moment heb je zo vaak die weg moeten zoeken. En je zou kunnen zeggen geoefend en ben je zo bedreven geworden dat je de juiste palen gebruikt om je voeten op te zetten. En zo kom je dus zonder enige hindernis aan de overkant aan. Op die plaats waar de vrede is. Dan heb je deze moeilijkheden, deze gebeurtenissen niet meer nodig om te oefenen. Want dat is het gewoon hier op aarde. Dat oefenen we steeds voortdurend. En dan maken we ons verschrikkelijk druk over eh, hoe ons leven nu verder moet. En nou, je hebt wel makkelijk praten maar. Maar als je vertrouwt, gewoon, in je eigen ziel, dan krijg je gewoon het leven dat daarbij hoort. Alles wordt je gegeven. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken. Niet leuk? Nou, reken maar dat je dat leuk vindt. Want daar werk je toch voor, daar werk je toch aan. Daar wil je toch naartoe. Je wil toch ook die liefde, die vrede in jezelf voelen. Misschien nu nog niet nou, maar er komt een tijd dat je je herinnert dat je ooit die liefde hebt gevoeld in jezelf. Want het hebben alle zielen meegekregen. Even een blik op hoe het werkelijk is. En daar is een diep heimwegevoel naar, van ieder mens op deze aarde. Daar willen we allemaal naartoe. En ja, het universum houdt zoveel van je, dat het je steeds dezelfde oefening Iedere keer weer anders. Laat doen. En als je dit alles begrepen hebt, dus die eenvoudige weg begrepen hebt, en als je het niet meer weet, kun je eventjes weer terugluisteren, mocht je dat willen. Maar ik zeg het hier ook steeds ertussendoor. St als je dit alles begrepen hebt en met jouw moeilijkheden om kunt gaan, dan zijn er geen moeilijkheden meer. Dan heb je het begrepen. Dan hoef je het ook niet meer te ervaren. Je hebt het begrepen en alles heeft zijn nut gehad. Niets is zomaar voor je neergelegd. En is zomaar gekomen. Het komt uit jezelf. En jij bent verantwoordelijk voor je leven. Voor je gedachten. Voor je doen en laten. Dan, dan heb je binnen in jezelf begrepen dat het goede en het kwade eigenlijk zo op deze wijze niet bestaan. Dat het slechts jouw waarneming is. En dat, dat, uit te werken, kan tevens de weg naar jouw vrede zijn. En dat je er alleen dat gevoel van zijn zich in jou kan ontwikkelen. Het is de waarneming die jij maakt vanuit je eigen innerlijk. Dat maakt dat jij met de omstandigheden kunt omgaan. Het is heel goed mogelijk... Dat je hier helemaal niet mee om wilt gaan. En dat je het wel allemaal gelooft. Je weet het eigenlijk al, denk je. En dat mag allemaal. Want wie ben ik om jou te vertellen hoe jij leven moet? Dat kan niet eens. Ik heb die macht niet. Die heb jij alleen zelf. Dat bepaal je zelf het is dan ook niet anders dan een gedachte die je tot je kunt nemen, of niet? Vanuit mijzelf kan ik echter wel zeggen dat, dat het een totale opluchting is om met alle vormen van gebeurtenissen, alle omstandigheden om te gaan. Om dan soms naar enig denkwerk, en het hangt ervan af hoe je ermee omgaat, hoe lang dat duurt, de vrede weer terug te vinden in jezelf. En dat kan wel eens voor anderen die er zijdelings mee te maken hebben, wel eens lastig zijn. Want het denkwerk dat in de stilte van jezelf gedaan wordt, wordt niet altijd begrepen en. Dat is ook niet nodig, uiteraard, want het is lastig voor anderen als je dit probeert uit te leggen. Misschien is die ander nog niet zo ver om dat nare woord maar eens te gebruiken. Heeft die ander nog een behoorlijke onwetendheid in zichzelf? En misschien is het een ander die het wel degelijk weet en die stille worsteling binnen jou ziet... Aan die misschien alleen maar even de hand op jouw schouder legt. En verder geen vragen stelt. Anderen hebben wellicht een totaal andere trilling en zeggen woorden als Ik kan hier niets mee. Zoals dat dan fijntjes aan jou wordt medegedeeld. Dus... Met andere woorden, het is een proces dat zich binnen in jouzelf afspeelt. Met behulp van jouw hersenen, in jouw stoffelijke lichaam. In jouw ego, dat je me al te graag vast wil houden. In dat gepriegeldenken. In de waarneming die jij doet van zo'n gebeurtenis. En dat is een beslissing die jij neemt. Om die waarneming te doen van zo'n gebeurtenis. Jij kunt meester zijn over een gebeurtenis, zonder dat je de macht hebt gegrepen. Maar een andere macht dient zich dan aan. Dat is de macht binnen in jezelf. Waar je je hoe langer hoe meer van gewaar wordt. Dat is de macht dat je meester bent over je eigen gedachten. Over je eigen stoffelijke lichaam. Dat is een macht die je rechtop laat staan. Zodat alle energieën goed door je lichaam stralen. Het is de macht die jouw sterkte, kracht, energie geeft. Een macht die jou goed over jezelf laat nadenken. Het is met andere woorden niet anders dan een gevoel. Ja, en anderen, nou ja, daar ga je niet over. Je gaat niet over anderen. Andere mensen dienen dit zelf te vinden. Ze dienen zelf die uit die hersenspinsels te komen. Zelf de weg in hun hersenen te vinden en zelf op die hoge paden te lopen. Jij kunt ze niet vasthouden, dat kan niet. Dit is hun weg. Het is niet jouw weg, het is de weg van die ander. Want steeds, als jij die ander maar helpt, misschien help je uit medelijden, en misschien wel om dat klopje op je schouder om niet nee te kunnen zeggen bijvoorbeeld, dan leert die ander nooit die weg te vinden. Je ontneemt die ander om zijn eigen fouten te maken. En om zelf uit te zoeken hoe te leven. En wat nog? beroerder zou ik zeggen, is dat je de ander horig maakt, dus een slaafje laat zijn aan jezelf. Dus dat, ze, dat jij nu iets van hem moet, of van haar moet. Dus dat je die ander horig maakt aan jouzelf, en dat maakt die ander lui. Want hij hoeft die weg niet af te leggen. Hij kan het gewoon kopiëren. Denk jij, denkt hij. Maar het aparte is wel dat, alhoewel die ander alles kan kopiëren, hij toch niet op die palen kan lopen. Hij kent die weg in zijn hersenen niet. Hij heeft geen idee op welke paal hij moet staan. Hij is angstig dat hij de verkeerde paal betreedt en door die angst omdat hij niet bemediteerd is, zal hij jammerlijk naar beneden storten. Medelijden? Nee, wel diep mededogen. Die mens gaat weer opnieuw beginnen. Net zoals jij dat vele levens hebt gedaan. Ook ik trouwens. Ja, mijn lezingen gaan hier natuurlijk allemaal over. En wat zou je ook nog kunnen zeggen? Ja, wat, wat is nou een goed inzicht om die overkant te bereiken? Om het dus dat het in deze lezing samenvalt. Nou, om dan toch even terug te voelen in je leven en te kijken waar je het goed hebt gehad, maar zeer zeker ook waar je hebt geleerd. Van jouw moeilijkheden. Want dat kun je dan op een moment in het nu zien bij jezelf. Dat kun je ervaren, kun je voelen. Waar had je je moeilijkheden begrepen? En, en losgelaten? En ben je toch blij dat je het achter de rug hebt? Dan zou je kunnen zeggen, dan zou je kunnen overwegen om dankbaar te zijn. Dankbaar dat het universum zoveel van jou houdt. Dat jij iedere keer die proeven mag ondergaan. Dat je steeds weer een stapje verder, groter, hoger, wordt. Trilling steeds verder wordt. Dat je dankbaar bent dat je ook jouw moeilijkheden steeds zwaarder, wellicht worden. En steeds kijkt het universum met zeer grote belangstelling hoe jij nu weer, hoe jij het nu weer zult doen. En je denkt misschien: ja, de moeilijkheden van die mensen zijn veel erger dan van die. Nee, het wordt door diegene ervaren als heel moeilijk. Of als niet zo moeilijk. Maar de ervaring, de, de, de, de, de gebeurtenissen zijn even groot. Ze worden alleen door de een op die wijze ervaren en door de ander op die wijze. Nee, er wordt dus niet ingegrepen. Als jij een andere weg wilt ingaan. Dan wil je die weg ingaan. Daar ben je volkomen vrij in. En dat, daar is alle respect voor jou. Vanuit het goddelijke in jezelf. Dus vanuit je ziel. Vanuit het universum. Buiten jezelf, maar ook vooral in jezelf. Heeft respect voor jou. Voor jouw vrije, eigen vrije wil. Je mag alles doen wat jij wilt doen. Daar, ben je, daar sta je vrij in. Je mag je eigen laat ik het dan toch zeggen, je eigen fouten maken. Dan leer je het het beste. Dan ga je door die ervaring heen. Dus ja, dan komt er een moment dat je het begrepen hebt. En je kijkt achterom. En je ziet dat je eigenlijk heel dankbaar moet zijn, omdat je alle goeds uit die ogenschijnlijke, negativiteit hebt gekregen je beseft dat je zoveel hebt gekregen en je beseft dat je dat nooit had gehad als je die moeilijkheden niet had meegemaakt zonder nacht geen dag en je bent dankbaar dankbaar voor alles in je leven. Als je het begrijpt, dan zeg je ja. Voor ieder dingetje. Voor velen zeg ik, kun je dat opbrengen? Kun je dankbaar zijn voor alles wat er in jouw leven tot nu toe is gebeurd? Kun je over je narrige zelf heen stappen? Kun je over je ego heen stappen? Over je negativiteit dat je toch allemaal wel anders had gewild? Als je dit alles kunt en dankbaar bent, gewoon voor het leven, voor de dingen die op je weg komen. Alle dingen die op je weg komen op dit moment. Kun je dan dankbaar zijn? Kun je uit iedere situatie dankbaar zijn? Ook al is het zo erg. In ieder geval dankbaar zijn dat het je tot stilstand heeft gebracht, zodat je nu de gelegenheid hebt om over jezelf na te denken. Dat alleen al. Misschien heb je op je weg wel goede en bijzondere mensen ontmoet waar je mee verder komt. Soms hebben ze slechts een paar woorden tegen je gezegd, maar jij komt verder en ze gaan je de gelegenheid om weer een stapje op jouw pad in jouw evolutie als zin te zetten. Dankbaar zijn dat er gebeurt wat er gebeurt. Is. Ik hoor wel eens dan. Ja, ik weet het allemaal wel hoor. Ja, en het kan heel vervelend zijn om dit te horen. Want je weet niet half hoe zwaar ik. En dan komt er een vreselijk verhaal. Maar juist in die vreselijke verhalen zitten ook lichtpuntjes. Misschien kun je er geen één ontdekken, maar kijk eens, misschien is er een samenwerking, wellicht, met een wild vreemde, een goed gesprek, en iemand die je aankijkt waar je eventjes wat aan hebt. En je zou erover na kunnen denken om juist die lichtpuntjes eruit te halen. Of een, of een plezierige opmerking. Waar mensen om moeten lachen. In welke omstandigheden ze dan ook verkeren. Misschien een helpende hand. Letterlijk. En figuurlijk. Misschien ben je dan ook net juist die persoon tegengekomen. Waar je al je hele leven naar uitkeek. En nu... Zo zijn er zoveel mogelijkheden om iets dat onwaarschijnlijk negatief leek, ook later als je ermee aan de slag was gegaan, om te buigen naar positiviteit. Kun je werkelijk met me meegaan als ik je zeg dat het uitsluitend jouw eigen waarneming is? Jouw waarneming, in wat er ook met je gebeurt, of gezegd wordt, omstandigheden, gebeurtenissen en noem maar op ruzies, ga zo maar door. En toen zei hij dit en toen zei hij dat, toen zei ik dit en toen zei zij dat, en ga zo maar door. En ik zeg, allemaal bedoeld om het eigen gelijk te te willen halen. Het is echt eenvoudiger dan je denkt. En binnenkort de komt er een generatie aan, en er zijn er al velen van op deze aarde, die hier heel gewoon soepeltjes mee om kan gaan. En ze zullen zich verbazen dat in het begin van deze eeuw. De mensen dit nog steeds niet door hadden. En hun tijd verdeden, mooi woord, door nietszeggende dingen te doen, door zich te laten amuseren. En zo vergelijkt de tijd. En als mensen hierin meegaan, als ze het begrijpen. Het principe van goed en kwaad, want meer is het niet eigenlijk. Dan wordt het bewustzijn van mensen steeds een stapje hoger, steeds een stapje verder. De trilling verandert constant. Veel ouderen hebben als ze dit horen. Er helemaal niets mee en worden kwaad, zijn geïrriteerd en noem maar op. Maar ook veel ouderen die het graag tot zich nemen. En soms wanhopig en altijd met de liefde in zichzelf die vrede willen zoeken. Die bereid zijn om zelf in hun eigen innerlijk te gaan kijken. En die niet gelijk de schuld bij de ander neer willen leggen. Maar velen is het wel allemaal welletjes en leven hun genoegzaam leven. En dat kan en dat mag. En dat moet iedereen gewoon zelf doen met eigen verantwoording. Maar weet dat wij allen, dus alle mensen die hier op deze planeet Aarde op dit moment leven, eens toen we in die astrale wereld waren, hebben besloten. Om juist in deze eindtijd tot een ander, tot een beter en hoger bewustzijn te komen. En dat wij er alle zeer goed toe in staat zijn. Wij hoeven slechts, werkelijk slechts, het licht te erkennen in onszelf. Dat wat wij mensen het Christus bewustzijn noemen. Het boeddha bewustzijn. Welke namen er ook aangegeven worden. Dat licht die God in onszelf te erkennen. En vanuit dat licht gewoon ons leven te leven. Dan is het niet meer van belang. Of je het kwaad tegenkomt of niet. Want het kwaad bestaat dan in jouw denken niet meer. Je hebt de weg gevonden om dat kwaad te veranderen in het licht. Het kan je dan ook niet meer raken. Omdat je de gedachte hebt dat ieder mens mag doen wat hij wil doen. En dat wat hij doet uit onwetendheid komt. Ook al doet hij het bewust. Dat het dus slechts Onwetendheid is bij mensen die maakt dat zij zichzelf vast willen laten zetten in het gevoel van het kwaad, van, van de emotie. Het is gemakkelijker dan je dacht om tot deze simpele gedachte te komen die je nu in dit afgelopen uur hebt kunnen horen. Je hoeft het slechts te doen, de beslissing te nemen en je ego los te laten. Ja, lieve mensen, bedankt voor het luisteren weer en heel graag weer tot volgende week. Al mijn lezingen zijn te horen op mijn website. Ik r HRA en op het uh, archief van uh, DIZlangen.nl. En natuurlijk deze week nog op Indigo Solstation. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je een heerlijke week hebt. Dat je veel mag meemaken, wat het dan ook is, maar dat je het steeds maar weer in jezelf kunt ombuigen naar positiviteit. Ik heb in een van mijn vorige levens. Le Even, in mijn vorige het, lezingen wel eens gezegd, als je eh, apart van de gebeurtenis, maar als je gewoon in het dagelijks leven je bewust bent dat je één minuut positief kunt denken, dan kun je het ook twee minuten, vijf minuten, een kwartier, maar echt jezelf erbij houden. Hè? Jezelf in je nekvel grijpen. En dan kun je het een kwartier, een uur, en voordat je het weet, doe je het een hele dag. En voordat je het weet, kun je niet anders meer. En als er dan een negatieve gedachte is, of van een ander, of van jezelf, dat dat heel akelig voelt, want je wilt daar zo snel mogelijk weer vanaf, nou dan weet je dat je dat nooit meer wil doen. Dat is weer de positiviteit daarvan. Nogmaals, een hele goede week. En heel graag weer, tot volgende week dan weer. Dag!